Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. enkel de westelijke Jordaanhoever hebben Israëlische militairen twee Palestijnse aanvallers doodgeschoten. De twee hadden geprobeerd de militairen neer te steken, die bleven ongedeerd. Sinds drie maanden vinden vrijwel dagelijks steekpartijen en andere aanvallen plaats, waarbij Israëlische militairen en burgers gedoelwit zijn. Daarbij zijn tot dusver 22 doden gevallen aan de Israëlische kant en 146 Palestijnen gedood. Een Nederlandse afwijzing van het EU-verdrag met Oekraïne kan leiden tot een continentale crisis, zegt Europees Commissievoorzitter Juncker in NFC Handelsblad. Hij is bang dat Rusland politiek zal profiteren van een nee bij het referendum dat in april wordt gehouden. Bij de raadpleging kunnen Nederlanders zich uitspreken over het associatieverdrag dat de EU met Oekraïne heeft gesloten. Juncker waarschuwt dat een Nederlands nee het evenwicht in Europa kan veranderen, Daarom moeten de Nederlandse politici zich duidelijk uitspreken... en campagne voeren voor een ja-stem, vindt Jonker. De paniek afgelopen week op de beurzen was een beetje overdreven, zegt Nout Wellink. De oud-president van de Nederlandse bank werkt al een aantal jaren... als toezichthouder van een grote Chinese bank. Volgens hem was de stemming in China niet al te negatief. En gebeurde er wel, beschouwd ook niet zo vreselijk veel. Maandag kwamen de Chinese beurzen in een vrije val... De handel werd stilgelegd en later helemaal gestaakt. Mede door die slechte cijfers uit China hadden ook veel Europese beurzen een slechte week. De gisteren opgepakte Mexicaanse drugsbaas El Chapo is op weg naar de gevangenis waaruit hij zes maanden geleden ontsnapte. Militairen brengen hem met een helikopter naar een extra beveiligde cel. El Chapo, de leider van een berucht drugskartel, probeerde gisteren nog via een riool weg te komen. Maar mariniers konden hem oppakken. Het weer vrijwel overal bewolkt en nevelig. Langzaam breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Al gaat dat moeizaam op veel plaatsen. In het zuidoosten is nog een bui mogelijk. Vijf graden wordt het in Groningen en acht in Zeeland. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 We vinden hier eigenlijk wel dat dit veel was, ja. deze Rolling Stones. Maar wij zijn Happy. wel wakker. Goedemorgen. jullie ook, hoop ik. Ja. Goedemorgen. Vanuit Hotel Hoogland zijn wij er weer op zaterdag 9 januari. Uh, vandaag hebben we weer een leuk programma. Uh, we beginnen uh, zometeen uh, met onze eerste gast, maar ik vertel eerst even dat uh, deze week de redactie in handen was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. De eindredactie in handen van Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag geschonken door Don, Don de Geber, Die weliswaar afscheid heeft genomen min of meer van, van het presenteren. Maar ons lekker niet kan missen. De presentatie is vandaag in handen van Henny van der Leden. En Irene Jager, welkom, Irene. Ja, komt helemaal goed. Uh, nogmaals, welkom bij Hotel Hoogland. Mocht u zin hebben in een kopje koffie en gezellig deze uitzending willen meemaken, kom dan gewoon hier naartoe en geniet met ons mee. Goed. Uh, bij, wat hebben we vandaag? Ja, We beginnen met uh, een, een uh, stel, uw mind is helemaal vol met zorgen. Dan hebben wij hier de eerste gast, dat is Rick Shamier. En hij is docent en hij uh, uh, vertelt, komt vertellen hier wat is mindfulness, wat kun je ermee enzovoort enzovoort. Daarna hebben wij een winter sante kraampje dat verplaatst is naar het voorjaar. En daar komt Kenny Bol over praten. En tegelijkertijd komt Peter Tromp, nou niet tegelijkertijd natuurlijk, kort daarna, Peter Tromp en die komt iets van Classic Concerts Ja-programma. En dan voor het nieuws eindigen we met hele Jansen. Die het jaarprogramma van het Zandvoorts Museum komt vertellen. En dan hebben wij nieuws. Nieuws. En na het nieuws. Dan uh, komt Ruud uh, Zandbergen van D66 en Kees Mettes van de CDA. En zij komen vertellen over de voornemens en vooruitzichten van de politieke partijen. Ik ben benieuwd. En anders ik wel. Ja, precies. En daarna komt uh, Remco, uh, die de. Remo. Remo, pardon. Remo de Biaze. Biaze, zo mag ik het uitspreken. Die komt uh, vertellen over het ontwerp van het Watertorenplein. Uh, ook heel interessant. En daarna komt Leo Sanders uh, van de muziekschool New Wave uh, praten met ons over het Nieuwjaarsconcert in de Agatha Kerk. Uh, dat is morgen, dat is het Nieuwjaarsconcert. Daar kan ik ook over meepraten. Daar ben ik enigszins bij betrokken. Maar daar hebben we het later over. Ja. <lacht> Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Uh, docent mindfulness. mindfulness. Ja, dat, dat wil klopt. zeggen dat je uh, met mensen mindfulness doet. Of geef je les aan mensen die mindfulness gaan doseren? Nee, het is, um, ik geef twee cursussen nu. Vanaf uh, vrijdag in, uh, in Zandvoort. De ene is een oefengroep. Dat, dat is, is het pluspunt. Voor, he? Even voor de duidelijkheid. Ja. ja, klopt. Een oefengroep voor mensen die al bekend zijn met mindfulness. Of met stilte. En de andere is echt de cursus die ik geef. Dus daar ga ik met mensen uh, en oefenen. En ook uitleggen hoe ze dat precies kunnen doen. Dus en wat is nou uh, exact het verschil tussen die twee? De eerste is een, een je bent al bekend met mindfulness. Ja. Dus daar praat ik niet zoveel in. Oh, Daarin dan gaat ook het ook gewoon gebeuren? Dan, dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, ja Dan doen we okay, het gewoon met elkaar. Ik ben elkaar. zo benieuwd, Irene, jij ook naar, wat is dat dan? Wat, er wat gaat is er mind gebeuren? mindfulness nou? Nou, wat gaat er dan gebeuren? Mindfulness, de, de kern van mindfulness is uh, rust en ontspanning. Aandacht. Aandacht voor de rust en ontspanning. In jezelf. In jezelf. Allemaal zijn we mensen die rust en ontspanning kennen. Je hebt al eerder in je leven momenten van rust en ontspanning ervaren. En uh, je weet dus hoe dat moet, hoe je dat kunt doen. En nou leven we met z'n allen anno 2016 in een hele drukke samenleving. Waarbij iedere dag heel veel dingen van ons worden gevraagd. Allemaal prikkels van buiten die ons allemaal afleiden. Waardoor we zelfs soms ook het idee krijgen en de ervaring van. Druk, druk, druk. Ik moet van alles. Ik moet van alles. En misschien doe ik het wel niet goed. En misschien moet ik op dat moment zus. En moet ik op dat moment zo. Nou kun je je voorstellen ja, ja. dat alleen als je dat al denkt dat dat al een bepaalde druk en ja. stemming creëert. Ja, Herkenbaar hoor, dat ik wel. Ik heb uh, overigens van een, een wijze oude dame... die niet meer leeft, lang geleden de volgende tip gekregen. Uh, stel eens maar voor een ladekastje met allemaal laden. Ja. En er staat op vandaag en morgen en overmorgen. En ja. als je denkt, oh, ik moet nog dit, ik moet nog dat... stop het dan maar in morgen of overmorgen. Ja, Je hoeft alleen maar met vandaag en het helpt. Ja, <laughs> Nou, in mindfulness is gaan mindfulness? we nog, Dat Is dat mindfulness? Okay, oh, nou, mindfulness gaat nog een stap Wij gaan nog een stapje verder. Wij ja. gaan nog een stapje verder. Ik zeg niet over vandaag. Ik heb het over nu. Ja, oké. Okay, ja. Nou ja, ongeveer. Ik, ik ben al blij met vandaag, moet ik zeggen. Want, ja. uh, maar oh, nou... Uh, is dat iets wat mensen dus kennelijk moeten leren in deze tijd? Weer even erbij nee, ik bepaald hou, worden. Het eerste waar ik al op ga reageren is het woord moeten. Mensen moeten okay. niks. Mensen die ik tegenkom in mijn cursussen, merk ik dat die iets verlangen. Ze verlangen vaker momenten van rust en ontspanning. Of soms heel concreet. En mensen komen wel eens binnen in mijn, mijn cursussen en groepen en die zeggen van... ik val zo moeilijk in slaap. Als ik in bed lig, dan loop ik te piekeren. En daar, daar wil ik vanaf. Nou, mindfulness is een middel om je daarbij te helpen. En wat mindfulness eigenlijk doet... Je krijgt van mij wat informatie over hoe de mind werkt. En hoe je dat kunt veranderen. Ah ja, en dat geldt natuurlijk voor iedereen verschillend, neem ik aan. Klopt, het is ook zo. De een die uh, denkt, als ik het uh, opschrijf... Ik noem maar iets hoor, een dwarsstraat... Als ik het opschrijf, dan ben ik het, uh, ligt het voor morgen klaar... en dan kan ik nu weer lekker slapen of zoiets. Ja, zo, oh, ja. En ik ga nog dichter naar het nu. Wat kun je nu doen? Dus dat je zelfs niet eens je gedachten hoeft te gebruiken... of je mind om dingen op te gaan schrijven. Nee, heel simpel. Je gedachten zitten in je hoofd. Ik doe nu de, de, de, de korte weg, hè? Heel simpel uitgelegd. Gedachten zit in, zitten in je hoofd. Het moment dat jij met je aandacht naar je lichaam gaat... daar zitten geen gedachten. Dus breng je aandacht naar je lijf. Kun je ook in bed doen... Als je in bed eenmaal ligt, ga even met je aandacht naar je lijf. Hoe is het in je voeten? Op je ademhaling. Ja, precies. Weg van de gedachte. Aandacht op je lijf. Ja. Wat voor soort uh, mensen kun je dan verwachten? Is, is het niet zo dat, dat uh, als mensen naar je toe komen... dat ze dan al zeg maar, um, nou, oh ja, zoekende zijn... zoekende naar, een, uh, hè, naar iets wat ze op dat ogenblik niet kunnen vinden... dus heel onrustig zijn of... Nou ja, met zichzelf ja, sommigen, in de knoop zitten. Sommigen maar is, wel, en is, sommigen niet. Wanneer bepaal je nou of dat je iemand uh, zeg maar um, uh, laat meedoen in, in de mindfulness. Of dat je tegen iemand zegt van nou, uh, ik, ik zou toch uh, maar naar de arts gaan en misschien ja. dat er daar iets uh, moet gebeuren. Want dat ja. is natuurlijk. Hey, je, je zit in een grijs gebied. Het mooie vind ik hiervan, en hoe ik het ook benader, ik ben niet degene die dat bepaalt. Dat bepaal je zelf. Nou, als mensen dat Pardon. nou niet zelf kunnen bepalen. Want niet iedereen is natuurlijk nou, evenwichtig. Even jawel. Iedereen die kan als je meedoet met mij. Dan daar komt ook het kritische stuk. Hè, van is het voor iedereen of niet. Ja. Um, ik benadruk. Uh, dat zeg ik altijd in mijn cursussen. Van weet je, check, check of dit iets is voor jou of niet. Ja. Ik kom ook cursisten tegen. Die verwachten van als ik eenmaal meedoe. En er is stilte. Dan uh, worden mijn gedachten vanzelf rustig. Ja. Uh, uh, nee, Dat hoeft niet altijd zo te werken. En soms zijn er mensen die merken hoe druk het daarboven in hun uh, gedachtenwereld allemaal bezig gaat. Die daarvan schrikken. En die dan besluiten van nee, dit is het niet. En daar heb ik alle respect voor. Ja. Nee. Weet je, dus check of het echt iets is voorbij. Het is ook weer iets nieuws. Hè? Want er, er, er komen steeds nieuwe dingen naar voren. Ook, ook uit de, de, de oosterse uh, ja. Filosofie. filosofieën. En ja. Ja, je kunt je afvragen of dat, dat ook nodig is. Dat er steeds weer iets nieuws komt. Terwijl de andere dingen ja. ook werken. Althans op dezelfde manier ook werken als bij, bij jullie. Hè? Het werkt voor ja. je of het werkt niet. Je cool. bent er... Je, je staat er voor open of je staat er niet voor open. Sommige mensen die denken, ja, de lekker zweverig heb ik helemaal niks mee. En anderen die, die denken van, uh, ja, ik, ik voel me niet zo lekker. Dus ik heb iets nodig om me een beetje aan vast te houden. Waarom komt er nou steeds iets nieuws? Kun je dat uitleggen? Um, hoe ik het zie, ja. dit is helemaal niet nieuw. Dit zijn dingen die al heel lang bestaan. Maar uh, komen we wel naar boven. Ja, maar het hele ze concept? krijgen een nieuw jasje. Ja, een nieuw jasje. Maar het nu hele concept het... mindfulness, hoe lang bestaat dat dan al? Met het jasje dat ja. ze mindfulness hebben genoemd, dat is door een Amerikaan in de jaren 70 van de vorige eeuw, 87, geïntroduceerd. Wat hij heeft gedaan is een aantal van de technieken die zijn oorsprong vinden in het boeddhisme. Ja, de ja. Aandachtstechnieken, de meditatietechnieken. Het naam, de naam boeddhisme heeft hij eruit weggevlakt. Want meditatie is natuurlijk een groot um, punt erin. Een, een behoorlijk aspect van ja. mindfulness. Noem het meditatie, noem het concentratieoefeningen, aandachtstraining. Dat zijn de nieuwe termen die ze eraan uh, hebben verbonden. Als je dit soort um, cursussen, heet het een cursus? Ja. Als je dit soort cursussen geeft, um, is het een vrij beroep? Het is een vrij beroep. Iedereen die mag... Uh, Zeggen ik ben Mindfulness Trainer. Is en, er uh, geen enkele controle of wat dan ook? Hebben ja. de, degenen die een opleiding hebben gedaan, zich niet verenigd en zegt wij hebben een ja, beroepsopleiding? Dat, dat is er okay, wel. Oké, vertel daar eens. Binnen een Mindfulness over. Land heb je diverse opleidingsinstituten, die, um, daar krijgen mensen een gedegen training. Voordat je jezelf dan Mindfulness Trainer mag noemen, dan moet je echt denken aan uh, een ontwikkelingspad van drie tot vijf jaar. Ja, ja, zo lang doet dat. Is er vervolgens een, nou er zijn meerdere uh, beroepsverenigingen waarbij je kunt aansluiten. Ja. Ja, klopt. Hoe, hoe zie je of dat iemand daar vandaan komt en niet uit de lucht komt vallen? Dat kun je uh, checken op zijn of haar website uh, of die aangesloten is bij de beroepsvereniging of niet? Dus daar, daar is gewoon informatie over bekend, kun je navragen. Ja. Ja. Waar, waar zitten die opleidingen? Zijn er het een paar in Nederland? Waar zitten ze onder andere? Um, nou er zit er een vrij grote in Amsterdam ja. dat heet Centrum voor Mindfulness daar heb ik ook cursussen gedaan en uh, ja er zijn een aantal concurrenten, oh, okay. concurrenten Gaan andere we... opleidingsen en als je je daar aanmeldt als cursist ja. wat is dan weer je uh, vooropleiding of wat dan ook, wat moet ja, je meenemen? Ja. Of uh, wil je daar toegelaten worden als cursist? Als cursist voor een gewone mindfulness cursus, die is voor nee, iedereen Nee, nee, voor de opleiding. De trainersopleiding, daar vragen ze een HBO-opleiding voor. Oké. Okay. Ja. En dan inderdaad is het een drie jaar, drie tot vijf jaar, maar niet een dagopleiding? Nee, het is geen dagopleiding. Nee. nee. nee. Zijn er ook wel eens cursisten die dan worden afgewezen tijdens het hele verhaal? Hoe is dat? Dat onderwijsproces, zijn er is er, is er een opbouw uiteraard, ja. en de momenten dat iemand zegt, nou, misschien moest je eens wat anders gaan doen. Ga timmerman worden op mijn part. Nee, ik heb daar geen verhalen over, en nee, dat nee. heb ik zelf ook niet meegemaakt. Nee, oké. Okay. Um, het kan natuurlijk wel zijn uh, dat mensen zelf tot een besluit komen van weet je, dit is het niet, dit is het niet. Ja, maar goed, ja. Nou dat ben ik nou niet ja, bekend dat, mee. Dat, dat nee, is natuurlijk okay. ook. Ja. Ja, ook daarin, net zo goed als dat je bij, bij jou... Mag ik jij zeggen? Ja, graag tegen. Zelfs. Als iemand zich bij je aanmeldt en misschien een paar keer bij je is geweest... kan natuurlijk ook dat hij dan denkt van nou, dit is het niet voor mij. Ja. Ik, nou, nee, en ik goed. denk als je de docentenopleiding gaat exact. volgen... dat je al weet ja. dat je ja. dit graag wil natuurlijk op zich. Nou, even nuance dan daarin. Van, ik zelf heb wel uh, een klassieke opleiding gedaan... De cursus die ik nu geef is toch anders dan de traditionele uit de jaren zeventig mindfulness van Kabat-Zinn. Ja, wat is er veranderd dan in de... Er is niks veranderd. Ik heb zelf een eigen mix gemaakt. Ik uh, heb de roots van de oefeningen, dus de boeddhisme, dat noem ik daar wel in. Ik benoem wel waar de technieken vandaan komen. En wat ik daarnaast doe is dat ik, ik heb ook een achtergrond als NLP trainer... Uh, ja, ja. neurolinguistisch programmeren. programmeren. Ja. Ja. Daar af en toe gebruik ik modelletjes of schema's... om het een en ander uit te leggen over de werking van onze westerse mind. Die vervlecht ik erin. Oké. Okay. En dan ben ik expliciet over weet je, waar het vandaan komt. En, uh... Nog even over de cursus dan in Zandvoort. Ja. Uh, hoeveel mensen mogen er... Of wat is er een limiet aan de aantal deelnemers? Ja, voor de cursus vind ik het zelf prettig om een maximum van tien. Dan is er voldoende aandacht voor iedereen. En zeker als we een rondje maken met even wat ervaringen uitwisselen... dan hoeven we niet al te lang te wachten op iedereen. Dus dan is daar gewoon tijd en ruimte. Ja, voor. Ja, precies. Anders dan ben je alleen maar aan het praten over exact. wat iedereen ja. doet. En de oefengroep... Het is, het, het is een pluspunt? Sorry. is een pluspunt. Ja, de oefengroep dat is een maximum van vijftien mensen. En die oefengroep, wat is dat precies... Dat zijn mensen die bekend zijn met de oefening, ja, ja, oh, dat was met de een, stilte. Ja. Ja. Is er nog een soort proefles? Ja, het nieuwe nu. Dat is uh, aanstaande vrijdag. Ga ik beginnen met weer uh, nieuwe groepen op het pluspunt. En aanstaande vrijdag is uitgeroepen tot uh, proeflessenmiddag. Dus mensen die nieuwsgierig zijn Kunnen en komen? willen kennis maken met mindfulness, met mij. Met of het ze wat te bieden heeft, die wat meer willen weten. Ze zijn van harte welkom. Hoe laat? Uh, de oefen proefles is van half twee tot half drie. En de cursus proefles is van kwart voor drie tot kwart over vier. Prima. Op het pluspunt. Nou, ik uh, ben benieuwd. Is dit voor het eerst overigens dat deze cursus gaat starten in Zandvoort? Nee, ik heb het afgelopen seizoen heb ik ook groepen al op pluspunt gedraaid. Dus er zijn al uh, mensen... Ik zit net die te denken, denken, er is nog een uh, mindfulness-leraar. Uh, Richard uh, Buitenhek is dat, geloof ik. Hè? Die ja. doet toch ook mindfulness? Ja. Ik heb hem een keer ontmoet. Ik weet dat hij mindfulness koppelt aan wandelen in ja, de natuur. in de natuur, ja. ja. Klopt. Ja. Dat klopt. is natuurlijk een hele andere insteek als wat, ja. uh, wat jij doet. Ja. ja, is dat heel anders? Uiteindelijk Voor ben je deel. natuurlijk ook aan het mediteren dan en terug. Ja, qua, qua ervaring. Maar ja, lopen in en het, buiten en dan kun je buiten natuurlijk bepaalde rustpunten nemen. En daar ja. dan uh, en je een En lopen presenteren, uh, uh, concentreren. concentreren en, exact. En, ja, Ik heb er nu alvast iets van geleerd, geloof ik. <lacht> mooi, mooi. <lacht> <lacht> ja. Ja, je hebt wat meegebracht trouwens, hè? Een, ja, ik was ja. vanochtend onderweg hier naartoe. En ik denk van, oké, okay, een interview. Dat gaat over luisteren naar. Je. En wat kan ik nog meer, weet je, behalve mijn informatie. Gewoon een stukje uit de, de cursusdag of een cursusbijeenkomst kan ik zo laten horen. Ja, ga je gaan? Nou, komt-ie? Diep, hè? Weet je wat ik nu wel ontzettend mooi vind? Dat het stil te... is. Exact. Ja, nee, dat, Bizar, dat begrijp Geweldig. ik. Ja. Ja. Nee, maar als ik dit hoor, dan moet ik onmiddellijk aan Tibet denken. Aan monniken. Aan, he, dat ja. is, nou ja, dat is tenminste boodhisme. de associatie die je onmiddellijk ja. hebt. En daarbij is stilte inderdaad de gedachte. Bij mij ja. onmiddellijk. Ja. Ja. Stil. Mooi. Mooi. Concentreren op geluid. En wat dat in ja. de diepte met je doet. Dus dat is wel heel mooi. Terwijl zo. ik er helemaal niets mee heb. Maar dat ja. gebeurt wel met mij nu. Dus is En die klassisch. klankschaal, dat is ook een onderdeel van de lessen. Ja, als wij oefeningen uh, doen. Ik beëindig een oefening altijd door de klankschaal. En is dat zoals nu een... een ja, hoe noem je dat? Een tikkie. Tikkie, ja. Hoe heten we dat? Eén tikkie, oké. Okay. Is dat zo een tikkie ja, of zijn dat er nog ik andere... Um, nee hoor, ik, ik geef altijd drie tikkies. Eerst zachter, en dan iets harder en nog iets harder. Kunnen maar, wij dan zometeen deze interview afsluiten met drie tikkies? Jij ja. nog wat ja, wil nog Ik wil nog even één ding, één ding vragen. Ja. Want je zegt, je, je sluit een oefening af met de schaal. Ja. Terwijl ik zou denken, van je begint een oefening met de schaal. Eigenlijk want je doen. gaat de stilte zeg maar aan door wat er dus nu gebeurt. Want ja. dat is de stilte die je ingaat. Ja, in mijn cursus, zeker in mijn cursus waarbij we aan de opbouw bezig zijn... mensen laten wennen aan oefening, gebruik ik in het begin van de oefening gewoon mijn stem. Ja. Om mensen te leiden in hoe ze weet je, de stem stilte is heel opbouwen, belangrijk het natuurlijk. Doen. Ja, klopt. Is de stem belangrijk? Dat hoor van ik de docent? heel veel terug. Ja? Dat ja. hoor ik heel veel terug. Mensen die dan zeggen, van, ik heb thuis hier te oefenen, maar... Kun jij je stem met die oefeningen niet uh, opnemen op een cd'tje? Want dan uh, kan ik dat thuis afspelen, of zo... Ja, herkenbaar. Ik heb een oude tante. Als ik haar bel, dan is ze helemaal in paniek. En dan bel ik en dan zeg ik, tante, doe maar rustig. Ja, die toon van je is zegt heel mooi. Ze, oh zegt ze, jouw stem... Is eigenlijk al goed. Nou, dan ja. denk ik, zo werkt het ook. Ja. Stem stemmen is wat. Had je stem. trouwens in de gaten dat jouw stem een stukje naar beneden gaat? Ja. Ja, ja, ja. ja, klopt. Toen ze het ging vertellen. Ja, ja klopt. Ja, nee, wow. klopt. Nou, mooi. Hoe, hoe meer je naar beneden gaat, hoe uh, meer er ingespannen moet worden om te luisteren, door de ander ook. Nou, wat zij doet, ja. ze gaat ook meer naar buiten. Ja, maar buiten. Ja. spanning en dat ja. hoor je, en dat is ja. meer. Ja. Nou, dan gaan wij afsluiten met drie uh, tikkies. En dankjewel voor je komst. Ja, dank Graag vast. En jullie hele fijne ochtend nog. Ja, dank. Ja, maar die paste dus wel als afsluiting net bij de mindfulness, toch? We waren weer een beetje mindfulness bezig. Gaan we mee <laughs> Victor. door. Oh, ik, nou, ik, we hebben het over Victor en ik zeg Victor. Nee, niet Victor. Kenny. Kenny. Ja. Kennybol. Bol, goedemorgen. Wel, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. ja, ja nou, het, winter, wordt... het wintersandkraampje wordt verplaatst naar het voorjaar. Ja. Vertel... Ja, uh, nou, er zit eigenlijk niet een hele ernstige reden Nee, achter. want dat vroeg ik al. Vast een heleboel ja, interessante nee. redenen, maar dat is niet zo. Dat valt heel erg mee. Uh, afgelopen jaren hebben we natuurlijk een interessante kraampje gehad uh, in het dorp. Op verschillende locaties. Afgelopen twee edities uh, in het Sanford Museum. Uh, maar je bent natuurlijk als organisatie altijd afhankelijk van je vrijwilligers. Hè? Zowel de mensen die de activiteiten doen uh, als de organisatie. Um, en zeker in zo'n drukke maand als december is het gewoon heel erg lastig om dat allemaal te bolwerken. Aha. En uh, nou ja, vijf jaar geleden hebben we voor het eerst meegedaan uh, met de Kids Adventure Week in, uh, in het voorjaar. En dat is ons eigenlijk heel erg goed bevallen. En toen hebben we gezegd, jongens, waarom gaan we niet gewoon terug naar het voorjaar? Naar het voorjaar. Ja, want het andere jaar tenminste, het is twee jaar achter elkaar rond december geweest, hè? Dus ja, in, in de vakantie ook, in de, in de kerstvakantie ja. voor de kinderen... En, en dat is dan ingewikkeld met vrijwilligers, begrijp ik? Het is altijd lastig. Het is altijd leuren om, om genoeg vrijwilligers. En zeker met een zandekraampje. Uh, dat is een vrij... En instrument. de concurrentie van de ijsbaan natuurlijk. Hè? Want daar zitten ja, ook heel en, veel vrijwilligers in. En hele in. andere, en hele en andere december dingen. December zit altijd helemaal vol ja, met leuke propvol. dingen. Voor mij ja. is het natuurlijk ook een tijd van ontspanning. Maar aan de andere kant natuurlijk ook weer de drukte van, uh, ja. van, uh, van, uh, van het kerstmenu ja. en alles. Ja. Hoewel vorig jaar hebben we wel samengewerkt met de, met de ijsbaan... Uh, en met de sprookjeswandeling, uh, uh, is ons heel erg goed bevallen. Maar je ziet ook daarin zie je een soort van overlap met het vrijwilligersbestand. Hè? Vrijwilligers die voor yeah. ons zijn zijn ook vrijwilligers bij bijvoorbeeld de sprookjeswandeling. Ja, dat ja. gebeurt vaker. Ja. En dat is lastig, ja. En terug, hoorde ik terug naar het voorjaar. Het was ooit in het voorjaar. Ja, we hebben vijf jaar geleden heeft VV Zandvoort... Uh, de Kids, at, uh, Kids Adventure Week uh, geïnitieerd. Daar hebben wij toen uh, aan meegedaan met meerdere activiteiten. En dat is ons heel erg goed bevallen. Dus het is eigenlijk niet eens... dat we daar heel erg lang over na hebben moeten denken, maar... Nee... Zijn er nog andere dingen die jullie dan meteen ook gaan veranderen? Of is het concept uh, een prima concept zoals het nu is? Je zal wel zien dat, dat de activiteiten uh, natuurlijk veranderen. Hè. Een, een kerstboom maken in het voorjaar, ja, dat, dat zal er het, niet uh, dat zal niet, Ja, het <laughs> zou kunnen. Of een paasboom? Een paasboom. Ja, we hebben, een, we hebben een duo die altijd over nadenken, over materialen en activiteiten. Dus dat, dat komt helemaal goed, dat laten we helemaal aan hun over. Ja. Maar dat betekent dat jullie dus nu, het is nu half januari, al ja. heel druk bezig zijn. Wij zijn in principe als bestuur zijn wij het hele jaar bezig met, met voorbereidingen uh, voor, voor weer een nieuwe recreatie. Dus ja. daar, daar zit heel veel tijd in. Ja. En wanneer in het voorjaar gaat dit dan plaatsvinden? Is er al een. een... Ja, we zitten op de doedinsdag. Dat is dinsdag 1 maart. Uh, van 12 tot 3 op het Raadhuisplein. Uh, dus dat wordt hartstikke gezellig. Een doedinsdag. Doedinsdag, ja. Nou. Ja, er, zijn, er zijn ook uh, toch... Hè, er zijn altijd dingen aan dagen ook verbonden, geloof ik. Hè? Dus Klopt, dus het... Ja, ja, ja. Het is de hele week. Het is van, van 27 februari. Is dat de voorjaarsvakantie? Het dus in de voorjaarsvakantie, oh, ja. ja. Ja, dat is de laatste week van februari en het uh, eerste stukje februari maart. februari tot 5 maart, uh, inderdaad. Het uh, begint met Doedinsdag. Nee, het dan... begint al op de zaterdag. Oh, daarvoor, okay. uh, hè, 27 februari. Ja. Uh, wij als recreade zitten op, uh, op de dinsdag... Het is, uh, ja, spannend. Ja. Wij hebben er zo in. We willen meneer. graag voor die tijd nog wel een keer, vlak voordat het uh, gaat gebeuren, nog een keer uh, contact hebben. Zodat dure, jullie dan dure. nog even langs kunnen komen om nog even het, uh, een kleine boost te geven. Ja, ja. Dat mensen weer wakker zijn van, jongens, het is dan. Ja. Dus uh, graag zien we je dan terug. Uh, ik zou zeggen, blijf even zitten. Blijf even naast jou ja, is ja. inderdaad ja. een buurman aangeschoven bij jou. En dat is Peter. Goedemorgen, Thoen. Peter. Welkom, Morg, uh, Peter. Morgen, Daar is, ik heb hem in de bus gekregen trouwens. Oh, ik vond goed. Heel ja, ja, heel goed. Ik het heel ja, bijzonder. Hij is goed verspreid. Helemaal hij zat, goed. Uh, hij zat in het, uh, bij de Zandvoortse Courant. Zat ja. hij. Dat was een uh, nieuw idee van de voort. Ik vind dit een en fantastisch En voor de luisteraars, ja. wat, is, wat ja. is er dan wat wij overhandigd krijgen? Uh, het programma van de Classic Concerts. Nou, dit is, is heel mooi gedaan. Want... Uh, Kijk, mijn eerste gedachte was, uh, ik plak het op de kast, waar ik nog wel andere uh, evenementen opplak, zodat ik ze niet vergeet. Ja. En dit is natuurlijk een, een, een, een super idee. Dit niet is te een groot. Soort, uh, het is een A4, dus het is niet te groot nee. en niet te klein. Uh, zichtbaar, uh, mooi gemaakt. Uh, dat doen we al sinds jaar en dag eigenlijk. En, uh, en hoe werd dat eerst verspreid dan? Via uh, de kerk. Aha. Via onze vrienden, via onze donateurs. Die ja. krijgen hem allemaal. Die krijgen hem nu ook. Dus ja. er zijn ook mensen die hem twee keer krijgen. Voor alle zekerheid doen we dat. Nou ja, dan kun je twee keer op en we halen, he? hem, Normaal doen we uh, 500 à 1000 stuks. En nu hadden we er 8000 uh, laten drukken. En verspreid via het huis. Ik vind huis. het heel slim. Mijn winkeltje doet dat regelmatig in een jaar. En uh, dat werkt heel goed. Ja. Want hij valt tussen de krant uit. Dus dan valt hij ook op. En daar gaat het om. En ja, hij valt eruit dus en, dus er en daardoor valt hij op. Spreuk van de week, ja precies. Ik zie, ik zie een, uh, een openingsconcert op 17 januari op zondag om 3 uur. Dat is het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Nou, dat is natuurlijk een klassieker hè? Een klassieker, nog net geen 10 jaar, denk ik. Maar dat zal niet veel schelen. Nog ja. steeds onder leiding van Dick Verhoef. En dat is eigenlijk het openingsconcert van 1 januari. In Wenen, zoals je dat ziet. Prachtig. Maar dan in Zandvoort. Dus ja. uh, helemaal goed. Volgende week zondag. Ja, bijzonder. Hartstikke leuk. Ik zit nog even in mijn hoofd uh, terug te denken aan, uh, aan het uh, star ja. uh, die geweest is. Wat was het? Waren ze weer geweldig, hè? Phenomenaal. Ja, super. Phenomenaal. Super. Die jonge dame die uh, daar op dat podium stond. Zo'n jonge, voor jonge vrouw. Voor uh, 100% geslaagd. Zowel ja. voor de uh, organisatie. Als uh, voor de, de, de, de toeschouwers, Maar ja. ook als voor de staar. Ja. Ook voor het koor. Ja, ja, ja, ja. 2017 mensen. Ja. De kaarten zijn nog bijna, uh, bijna te koop. Nog net 2017 niet. weer? Ja. Komen ze weer. Ja. Ze willen om het jaar nou, graag Maar Bij deze terugkomen. heb ik een kaart gekocht. Hè? Bij, uh, en uh, wat heel leuk is. In de nazit die we hadden is het Zandvoorts Mannenkoor uitgenodigd... om enkele liederen mee te zingen. Dus uh, dat is leuk. jongens, aan de slag. Oh, wat een spektakel. Ja, ja, heel heel bijzonder. Maar er zijn nog maar een paar kaarten, heb ik uh, begrepen. Ja, nu net Ja, bijna, je... bijna, bijna. <laughs> ja. Nou, nou, nou, zodra ja, het, de kaartverkoop staat... Wanneer gaan jullie dan met die kaartverkoop starten? Nou, staat? een maand of twee van tevoren. Twee maanden van het ligt tevoren. er een beetje aan wanneer ze komen in 2017. Dat is nog niet overleggen. Oh, dat hè? is nog niet bekend. Maar ze willen er een traditie hm. van maken... om het ene jaar niet te komen en het andere jaar wel. En uh, daar maken we heel dankbaar. Uh, het is gebruik. toch grappig ook, hè? Zolang we het kunnen betalen. Ja. Het ja. komt van, het uit, uh, van hun uit. Komt ja. Het. ja, het komt echt van hun uit. Maar er ja. staan ook gewoon, want hoeveel mannen waren er nu? Honderd. in Het waren er 100. Honderd. hè? Waanzinnig. Ja. Uh, het koor is 126 man groot... Dus uh, ik heb al uitgerekend dat we die in de opties van de kerk ook nog kwijt kunnen. Er moet er nog een, een vloerlaagje bovenop komen. Is, is het ook zo, want de, de vlag was mee nu, hè? Is ja. het zo dat ze ja. met een x-aantal mensen dan pas de vlag meenemen? Of is dat Meestal altijd zo? Meestal is het zo, bij 80 mensen of meer uh, wordt de vlag, de vlag meegenomen. De vlag mee? En uh, ja, het moet wel een delegatie zijn. Ja, misschien? dat, dan dat, dan dat maakt het wel een beetje ja, precies, status. Precies. Dat is echt wel was een... heel leuk. Ja. Zeker. Heb je nog uh, dingen die je ja, graag wil benadrukken? Ja, heel apart dit jaar is uh, vooral het uh, concert wat we houden op zondag 20 maart. Wij zijn eigenlijk al jaren bezig om... Uh, ook bij een kleine productie, Harry Brasser. Dat is de dirigent van het COV, Christelijke Oratoriumvereniging. Die doet ieder jaar de in de ja. Philharmonie in Haarlem. Een man, inmiddels... Uh, dicht tegen de 70 aan, gepokt en gemazeld. Fantastische dirigent, niet alleen voor koordirigent... maar ook orkestdirigent. En die hebben we een aantal keren gehad... met bijvoorbeeld de grote producties... het Requiem van Mozart en dergelijke. En op palmzondag, zondag 20 maart... doet hij in kader van de Kerkpleinconcerten, dus dat concert gaat plaatsvinden... In de protestantse kerk doet hij de Stabat Mater van per collegie. Daar zijn dus twee sopranen bij, er is een orkest bij. Dus daar deze is een data moet absoluut bij. genoteerd worden. En uh, dat moeten jullie echt noteren, want vooral in die periode Stabat Mater, Pasen, de week daarna is het uh, Pasen, helemaal, helemaal fantastisch. Ja, is een dure productie, maar we vonden het echt nodig om dat een keer te doen. Daarnaast uh, de bekende uh, zoals de Prinses Christina concours in september. Wat heel leuk is en waar we eigenlijk uh, ook al een aantal jaren mee bezig zijn. Dit is het laatste concert dit jaar. En dat is uh, zondag 18 december het kerstconcert. Dat gaat dus gewoon dit jaar weer in de, ker in de kerk op het kerkplein. In de protestantse kerk plaatsvinden. Uh, het Jeugdstrijdorkest Di Fertimento. Fantastisch. En een koor, en een koor erbij. Ah, dat wordt en, mooi. Uh, daar zijn we al vier jaar mee bezig. Maar we konden nooit een datum plannen. En die zitten er nu bij. Nou. Ja. En, en dan blijft juli en augustus altijd uh, dicht. Dat bevalt eigenlijk ja, goed. De en uh, Is goed. dat zijn de, de zomermaanden. En dat blaasconcert op 19 juni heb ik mogen horen. Domstad Blazers Ensemble. Dat komt uit Utrecht onder leiding van Bos. Nou, er kunnen de festiviteiten zijn buiten de kerk. En, uh, die, worden kunnen, ja, die worden weggeblazen. die worden weggeblazen. Dus dat komt uh, helemaal goed. Okay, Want op zondag 19 juni hebben we dus ook het pop-up uh, weekend. Ja. Dus er is al door Pascal Spijkerman oh, dan... naar mij gevraagd. Okay. Uh, jullie hebben concert dan. Is dat, uh, niet, uh, maar dat komt uh, helemaal goed. Okay. Nou, dus als uh, het toevallig niet uh, uitkomt. De krant was gerold, dit programma. Dan is het nog overal te krijgen. Overal te krijgen. En ik vind het een en... goede van uh, Irene. Hang het op. Ja. Hang het op. De ja. koelkasten, waar Koelkast, je De achter de deur, uh, maakt niks uit. Zodat uh, uh, je het af en toe gewoon Maar er zijn ziet. natuurlijk heel veel mensen die of niet naar dit programma luisteren. Wat ik me bijna niet voor kan stellen. Nee. Maar toch. Of best de, best niet de programma. niet goed lezen. Ze zijn er. Dus dan is dit <laughs> altijd heel handig. Zo. Nou, Dankjewel, uh, zo. Dankjewel. En zeggen, ik ga nu de stoelen uh, klaarzetten voor het, het nieuwjaarsconcert. Ja, daar gaan we het straks over succes. hebben. Er komen er 200 binnen. Dus die moeten we even uitzetten. Ja. Heel veel succes en beide heren bedankt voor alle informatie. Heel graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ik okay. zie je straks bij de generale repetitie. Tot straks. Tot straks. No Secret, Billy J. Kramer. Nou, dat willen we natuurlijk. hè? Ja, secret wij weet. willen alle geheimen weten van uh, Ja. Goedemorgen, Heli Janssen. Goedemorgen. We en hebben elkaar specie. gisteren ook al gezien uh, ja. bij de nieuwjaarsreceptie. Deceptie. Gezellig. Hè? Wat was het leuk, hè? Dus, het oh, ja. blijft toch een feestje elk jaar weer, om iedereen weer te zien. En ik, ik vind het zo'n perfecte manier om uh, elkaar in ieder geval ja. een uh, goed jaar uh, te wensen. Maar uh, iedereen is er. Ik denk ook dat andere gemeentes hier jaloers op mogen zijn. Ja. He, ja dat want het is dat gebeurt nergens. Nee. He? Het, is, het is een droom voor een gemeente om dat ja. met z'n allen te doen. Ja, ja maar weet je, wat, wat, ik, wat ik fijn vind is dat je... Uh... Ja, ik doe dat trouwens ook. Misschien dat andere mensen dat niet doen. Maar dat ik ook gewoon naar de, naar de baas van de brandweer toestap. Ja. En hem een, ja. een goed jaar wens. Ja. En, en iedereen, zeg maar, waarvan ik denk van hé, hey, die meneer ken ik wel van gezicht, maar ik weet niet wie het is. Uh, andersom zie ik dat mensen ook naar mij kijken zo van. U, hey, ja, die ik ken er je, je voor. ik kom er bekend ja. voor. En dan zie ik dat aan hun gezicht en dan zeg ik, Je weet niet wie ik ben. Hè. En dan, ja, dan zeg je ik je gewoon zo. wie ik ja. ben. En dat, dat, is, dat is leuk, weet je. Het is het is een hele open ontmoetingsplek eigenlijk dus. Maar goed, genoeg hierover gezegd. Uh, het jaarprogramma van het Zandvoortsmuseum. Museum. Ja. Vertel. Uh, we beginnen met de Hans Wiesman tentoonstelling. Uh, dat is een samenwerking met drie musea. Uh, ABC Architectuurcentrum en het Museum Haarlem en Zandvoorts Museum. En dat is eigenlijk ingezet door Lieselotte de Jong en Sabine Huls. En het kwam er maar steeds niet van, want blijft het museum bestaan, ja of nee? Nou, we mogen weer een jaar. Hè, we hebben er weer een jaar bij gekregen. Dus uh, daar gaan we nu mee beginnen. Is dat trouwens ook niet verschrikkelijk onzeker? Elke keer een jaartje er weer bij en ja. dan die spanning? Ja. Nou, uh, we, we gaan nu uh, beginnen met die verzelfstandiging. Uh, er is een uh, BMW-advies uh, ingeleverd. En uh, uh, ik heb gezegd van, ik kan dit jaar nog gewoon doorgaan zoals ik het al deed. En daarna zien we wel, want er moet natuurlijk een stichting komen en een financiële groep. Het moet allemaal ja, verzelfstandigd worden. Dat is de opdracht van ja. dit college. En dat zijn nogal wat uh, activiteiten die dan moeten plaatsvinden. ja. Maar goed, de leuke dingen. Ja, de leuke dingen. <laughs> Na de Wiesman tentoonstelling, daar ga ik me heel erg op verheugen... gaan we een eerbetoon doen aan Frans Molenaar. Ach, oh, wat leuk. Dat is leuk. Ja, dat is iets waar ik me ontzettend op verheug. Ja. Want daar, daar is ja, daar is veel, bedoel, er is natuurlijk ja. heel veel. Er is kleding, er zijn tekeningen, er is glas... glas. Ja. Ja. Rondom die man. Ja, wij natuurlijk... moeten gewoon een keus maken. Het is natuurlijk leuk dat hij in uh, Zandvoort uh, gewoond heeft. Hè? Ja, gewoond. Ja. Hij is hier opgegroeid met ja, zijn familie. Dat is natuurlijk Daar een bruggetje. He? beeldmateriaal van. En... Het leuke is, er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die bij hem in de klas hebben ja. gezeten. Die hebben klassenfoto's. Uh, nou ja, fijn. Ja. Uh, alle dingen die een mens heeft van zijn jeugd. Ja, het is enig. Daar zit ja. hij dan ook gewoon bij. En dat is ja. natuurlijk wel mooi om uh, te laten zien. Ja, en helaas is hij uh, vorig jaar in januari overleden en uh, toen is er echt een hype ontstaan ik ben in zijn huis geweest met Rob Molenaar, zijn broer en toen was die veiling net achter de rug en het is gewoon allemaal opgekocht ze hebben ja. voor 600.000 euro uh, hebben ze verkocht en Had toen hij hing dat de collectie er nog. Ja, ja, maar het is zo'n schitterend groot pand in Amsterdam-Zuid. En ik werd er helemaal hebberig. Ik denk, oh, voor het museum. Oh, en dit is ook leuk. En die stoeltjes en de boeken. En nou, er is heel veel materiaal. Dus we gaan er wat moois van maken. Eh, is en... er ook materiaal? Oh, sorry. Nee, gang. Is er ook materiaal wat, wat verkocht is en wat jullie dan in bruikleen uh, krijgen of kunnen gebruiken? Uh, de, zijn persoonlijke assistente heet Mirjam Baks. En uh, die gaat zorgen dat er genoeg materiaal is. Want zij heeft natuurlijk ook kleding van hem en we gaan met etalagepoppen werken. Uh, Frans die hield er niet van. Om alleen maar op hangertjes te hangen. Hij wil dus meer dat je de beelden ziet. Een mevrouw, een prachtige man, ik ken met oorbellen, handschoentjes, hoedje. Dus het moet helemaal afgesteld zijn. En als je dat op een etalage wordt het altijd een beetje ja, anders, statisch. Dus we gaan vooral de foto's laten zien. Helemaal afgestyled. En wanneer gaat dit precies gebeuren? Hebben we het over, we het over februari? Nee hoor, we gaan eerst die Wiesman-tentoonstelling ja. doen. Die uh, duurt tot 6 maart. En dan gaan we openen op 11 maart. Hij gaat, komt er gewoon inderdaad achteraan. We ja. gaan gewoon iedere keer weer een week uh, afbouwen, opbouwen. Ja. Daarna gaan we uh, ook iets, iets heel leuks doen met uh, ovengevormd glas. Die hebben we alleen nog maar in jouw uh, geëxposeerd. En dat is een internationale groep uh, glaskunstenaars. En dan is er daar, daar ook meteen een uh, gastconservator. En dan uh, ontzorgt hij ons een beetje. En hij zorgt dat er in zand wordt. En dat heet dan overgevormd glas ontdoor. Is dat, um, dat glas fuse? Ja. Ja. Ja. ja, je kunt van alles doen natuurlijk met glas, ja. maar het is niet dat blazen. Nee. Nou, daarna gaan we doen Amsterdam Beach. Um, het tipje van de sluier. We gaan ook de uh, EK zandsculpturen in het thema Amsterdam Beach doen. Amsterdam Beach die zegt de hele tijd, Amsterdam Marketing, we hebben een overschot aan toeristen. Nou, inkoppertje, wij willen ze graag. Dus dan gaan wij dingen, ja, iconen van Amsterdam laten zien. Dus de bloemenmarkt en uh, de Westertoren en kleine huisjes, grachtenhuisjes, maar dan miniatuur. Dus, uh, en dat is voor de zandsculptuur? Ja. Nou, het, het is het een ook, ook in het museum. Uh, ja, museum en uh, op straat, uh, uh, de, de sculptuur. En dit doen jullie dus samen met VVV Amsterdam. VVV en nee, marketing Amsterdam. Of marketing Amsterdam, en, Amsterdam ja. uh, de Zandacademie, gemeente, ja. kunstenaars. Er komt dan het, het, het, het kraampje van Michiel Drommel ook weer uh, om de hoek? Oh, zijn leuk stalletje. Die nou, wie stal, weet. Ja, ja. Dat was ja. wel heel mooi, hè? Ja, we kunnen hem zelfs op straat zetten bij het raadhuisplein, ja, maar het is of, of Michiel het wel wil. Ja. Het is natuurlijk een hele klus om hem op ja, te bouwen en om. af te bouwen. Ja. Dus, en, en hij wil het dan weer inrichten. <laughs> met al zijn spulletjes. Nou, dan krijgen we natuurlijk weer de historische Grand Prix. Uh, de Hark gaat dit jaar een grotere rol. Een historische autorenclub. En die is bezig met 100 jaar BMW. Nou, als we dat voor elkaar krijgen. Hebben we weer een uh, publiekstrekker. Want al die, al die mensen komen voor het circuit. En die denken dan hopelijk, we gaan ook naar het museum. Ja, goed. Als je dat samen met het circuit uh, communiceert, dan ja. moet dat toch lukken? En tijdens de parade gaan we dan ook echt open. Dan wil ik al die mensen ook nog <laughs> in <die> het museum <laughs> hebben. Nou, daarna krijgen we uh, René de Vreugd en Hendricks. Uh, Hedendaags realisme. En je weet niet wat je ziet. Het is zo verfijnd. Ik weet niet of je ooit bij hem in de galerie bent geweest. In de Verlorenstraat. Ja, ja, ja. Ja, ja, hij heeft dat hele verfijnde werk. Ja. Hij oh, staat oh, ja. nu an, uh, eind van de maand in Naarden. Uh, met de kunst en antiekbeurs. beurs. Ja. Met die hele prachtige collectie. Dat ja. zijn hele dure stukken. Hij heeft gezegd, ik wil het wel doen. Maar dan als galeriehouder. Nou, we moeten zakelijk zijn. Dus als hij dat wil doen als galeriehouder. Prima. Ja, nou en dan eindigen we de, de, het jaar. Uh, dan zijn er weer zeven thema-tentoonstellingen. En de laatste doen we het, uh, het Zandvoorts DNA. En dan gaan wij, uh, dat heb ik ook beloofd aan iedereen, de BKR-collectie tonen. Die wordt dan uh, uh, bekeken op zijn waarde. Zijn er stukken die we gaan uh, bewaren? Zijn er stukken die we gaan afstoten? Heel Zandvoort kan zien wat dat nou is. Is dat. Heel veel waard of is het voor weg te gooien. En, en uh, niet alleen laten zien. Maar is er nog een, uh, een, een verhaal bij. Over wie en wat. En, en waarom. Ja. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk niet alleen van wat is er. maar nou, Wij gaan dus echt. dat uh, 18 november gaan we dat uh, openen. Uh, ik wil samen met Jan Kool. Alles laten zien van het Zandvoortsmuseum. Wat we allemaal hebben. Aan, wat er allemaal in die kasten zit. Aan fotomateriaal. Aan schilderijen. Aan beeldmateriaal. Dus uh, dat, dat is de, zeg maar het eind van het jaar. Plus de BKR-collectie. Plus alle verhalen eromheen. En we hebben dus ook bedacht om daar een kunstcommissie op in te zetten. Want wat jij mooi vindt, vind, vind ja. ik misschien niet mooi. En dan zegt Willem de Winter. Gaan we uitnodigen uh, vragen van... Uh, is dit het ook waard? Want je verzekert het, je, je uh, geeft het een plek. We zijn altijd aan het zoeken voor, voor plaats. Dus wie weet kunnen we dat gewoon wel weg doen. Ja, en misschien kun je het veilen. Als je het toch over ja. Willem de Winter hebt, kunnen we het ja. laten veilen. Ja. He? ja, maar dan moeten we eerst even kijken of het wat waard is. Want soms ja. kost een veiling meer dan dat het opbrengt. Ja. En we zitten ook niet op werk te wachten. Dus even kijken wat hij ervan vindt. Is dat, is dat werk van uh, uh, Zandvoortse kunstenaars allemaal? Ja. er zit veel bij van Tonbreker en van, uh, van Tetterode. En um, nou ja, de ene vindt het prachtig en de ander vindt het afschuwelijk. Typisch een, uh, een etiketje van de kunst. Ja. Van kunst in het algemeen. Nou, vindt mooi ja, dat, een dat is zo. Maar er is, er is laatst een reportage geweest over de depots. Want dit, dit heeft heel Nederland, die ja. BKR-collectie. Ja. En dan zijn de kunstenaars ja. die moet je het eigenlijk aanbieden. Van willen jullie je spullen terug? Of de erfen? Ja. Dus het is een berenklus om aan te beginnen. Nou, ik denk dat wij ik 150 werken hebben. Dat daar een commissie uh, bij moet komen. Ja, ik hoorde laatst van uh, een, een gerenommeerd museum. Die daar ook al een poos mee bezig is. Ja. De depots nu toch wel aardig leeg ja. beginnen te raken okay. inmiddels. Ja. Wat wel weer uh, nieuwe perspectieven opent natuurlijk. ja. Hè? ja. ja. Ja, dus uh, nou, dit is toch wel een, weer een heel spannend uh, jaar. Uh, ja. Veel werk. Veel werk en, en we gaan de, de water- en vuurwinkel gaan we aanpakken. Dus we gaan wat... Uh, en wat bedoel je met aanpakken? Uh, mooier maken. Dus um, we willen wat digitaal laten zien. Mensen willen tegenwoordig allemaal het beleven. Niet alleen maar kijken, <laughs> dus uh, het verhaal ondergaan. Dus iets met een film, met, met uh, gesproken woord. Uh, dus dat er echt wat uh, te zien is, uh, koptelefoontje. Uh, maar dat, daar moeten we nog aan beginnen. En hoe moet ik me dat voorstellen? Is er dan een, uh, een filmpje worden gemaakt met de Wurf die dan speelt alsof ze in het winkeltje. En dat je dan als uh, klant binnen kunt komen en ja. uh, iets, iets bestelt of zo? Ja, wij willen dus uh, uh, misschien wel een uh, Freek die je verhaal vertelt. Of uh, uh, Gansner die iets vertelt. Uh, dat zijn uh, een soort iconen. Klaas Koper. Ja, ja, die Vertel nou vertellen. dat verhaal in, je, in jouw uh, streektaal. Ja. Ik, ik versta het niet eens, maar goed. Uh, dat je die prettoogjes ziet van ja, Hans, ja, ja, ja. als hij vertelt over uh, wat je hier in je haar allemaal hebt. En met ja. je versierselen en zo. Ja, ja die, die zijn er straks misschien niet meer. En dan is het leuk dat je nog iets hebt wat je digitaal ja, kunt laten alleen zien. alleen daarom al is het natuurlijk ja. dat vastleggen op die ja. manier is al uh, heel ja. erg interessant. Ja. Leuk. Dus jullie hebben het heel druk... Uh, ja. Ik, ik wil toch nog even vragen, bedoel, we mogen niet terugkijken... maar ik wil wel weten hoe jij het afgelopen jaar ziet in het museum. Hoe was dat? Afgelopen dat... jaar, eh, dynamisch zoals altijd... Um, ik kan het niet uitstaan als er weinig mensen komen. Dus dan ga je bedenken: van wat kan ik nou weer doen? Want dat is voor mij de grootste uitdaging: dat je je bezoekersaantal vasthoudt of verhoogt. Oh, ja. Nou, dan moet je flink je best doen. Ja. En dan maar moet ben je, ook je tevreden. Wel? Ik ben redelijk tevreden, maar het mag voor mij nog het drukker zijn. Niet, ja. Ja. Ja, en dat hoop ik dan door weer uh, iconische uh, tentoonstellingen. Ja, is het alleen een kwestie van. Uh... Uh, tentoonstelling, of is het ook een kwestie van marketing... en kijken hoe je ja. het publiek kunt trekken. Het is NN. Voornamelijk. Ja, het ja. is NN, want ik ben het in het PR. museum Haarlem, Haarlem geweest... en ik neem diep mijn pet voor ze af. Het is enig in dat straatje, Groot ja. Heilig Land... tegenover het Frans Hals. Veel aan PR. Ze doen er heel veel aan, maar het was daar ook stil. Dus ook zij... We zijn constant aan de weg aan het timmeren. Ik ben in het Tijders Museum geweest vorige week zondag. Terug was het. Nou, ja. Waar ligt dat aan? Wanneer komen ja. ze wel, wanneer komen ze niet? Nou, ik denk ik dat een we... naam... hè, Want ik, dat is wel zo natuurlijk. Zo maar ik kan Tijlers er ook iets bij voorstellen. Ja. Kom Haarlem binnen. En uh, op iedere straathoek zie je... hele Klopt. grote abris met tijler. En, ja. wat er nou en de echte winters. Dus ja. vroeger vroeg of laat... denk je, goh, daar wil ik toch wel ja. eens naartoe. Het is, ja. het is een kwestie van erin hameren. Ja. Die PR ja. is heel erg belangrijk. Blijven naar voren ja. ja, En dat we een museum hebben. En ga dan... Een keertje naar het museum. Want ik hoor het nog steeds dat mensen zeggen... ik ben nog nooit in een museum geweest in Zandvoort. Ja, ja. Ik denk nou ja. Hoe is het mogelijk? Maar gewoon een hele grote abri hierbij als je Zandvoort binnenkomt elke keer. Ja. Leg nog even uit uh, alsjeblieft uh, wat je kunt doen. Bijvoorbeeld om uh, nou, wat uh, regelmatig naar het museum te gaan. Is er een mogelijkheid om een abonnement te nemen? Kun je ja. vrienden worden? Ja. Wat kost dat? Nou, het liefst uh, uh, vrienden van, dat kun je niet afdwingen, het is 50 euro per jaar. Uh, dan krijg je uitnodigingen voor alle tentoonstellingen en nieuwsbrief. Maar je kunt ook, en dat kost je niks, de Facebookpagina liken van het Zandvoortsmuseum. Die is heel dynamisch. Dan weet je precies, er is een kindervoorstelling of er is een museumpodium met dat tango. Of dus uh, de Facebookpagina Zandvoorts museum die vertelt dus per dag wat er gebeurt. Ook als we gesloten zijn tijdens de kerst of... Uh, plaatjes erbij, dat er weer een optreden is geweest, dus dat, dat is het beste om, uh, om je op de hoogte te houden en ik denk van nou, Frans Molenaar, dat vind ik leuk, dat Wiesman vind ik niks aan dat is voor iedereen uh, de keus As We Speak heb ik hem geliked, goed zo meid weer een erbij goed nou, zo, zo wel. simpel is dat goed. dames en heren die luisteren, u gaat naar uh, Facebook en u zoekt Zandvoorts Museum en u zegt vind ik leuk en dan is het klaar ja ben jij op de hoogte van wat er Precies, gebeurt? Precies, vanaf nu. Ik ben trots op je. Maar niet alleen op de hoogte zijn. Jij wil bezoekers hebben. Ja. Je wilt er ook nog mensen naartoe ja. hebben. Dus ja. dat is weer stap 2. hè? Ja. Nou, we hebben de eerstkomende opening op 22 januari. Dus uh, uh, je kan dit weekend nog kijken naar het Wintertheater van Fred Rozenhart. En uh, dat is de laatste dag, zondag. En dan gaan we flink aan de slag om 22 januari weer open te gaan. Het is... Uh... Fantastisch. Het, het uh, programma, er is toch echt voor iedereen wel wat. Uh -huh. ja. Ja? Gaan jullie nog een uh, modeshow houden bij uh, Frans Molenaar? Als het aan mij ligt wel. Ja. Uh, maar dat ligt het aan, aan jou? Uh, nee, dat ligt echt aan de persoonlijke assistent. Oké. Okay. Wat, wat voor materiaal we krijgen? Maar ik begrijp dat je nog druk aan het onderhandelen bent. Ja, ik wil hebben. <laughs> hebben het hebben, lijkt me dat je daar ook heel hebberig van wordt ja, hoor. Van, uh, oh, al van, die, van die dingen is van hebben. Zo prachtig. Ja. Dat heb ja? ik nog nooit aangehad hoor. Dit zijn echt culturenstukken. Ja. Heel ja. ja, ja. bijzonder. Oh, ja. Maar nou. tussen het aandoen en het hebben zit ook weer een wereld Ach, in. Ja. Ja. <laughs> Oké. Okay. Okay, nou. Wij gaan uh, zeggen veel veel succes. dankjewel. Succes. Graag en, gedaan. Tot, uh, tot gauw. Dankjewel. En dankjewel Fijn dat weekend. je het wilde komen vertellen. Precies. Muziek.